Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twaalf Italiaanse politici halen in een open brief uit naar Nederland... dat zich volgens hen niet solidair opstelt in de coronacrisis. De brief staat in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. Nederland en enkele andere EU-landen... willen geen extra geld vrijmaken uit het Europees noodfonds... voor landen die hard worden geraakt door de coronacrisis, zoals Italië. De Italiaanse politici roepen Duitsland op zich niet bij die groep aan te sluiten. De GGD verwacht niet dat het kabinet strengere maatregelen zal aankondigen vanwege de coronacrisis. Vanavond houdt premier Rutte met minister De Jonge een persconferentie... waarin in ieder geval een verlenging van de maatregelen wordt aangekondigd. Die gelden nu tot 6 april. KLM wil de temperatuur van passagiers gaan meten, meldt NRC. De maatregel is bedoeld om de veiligheid van KLM-medewerkers te vergroten personeel is bang om besmet te raken met corona. Dat zal vooral gelden voor vluchten van en naar New York, waar het virus flink om zich heen grijpt. KLM vliegt nog dagelijks naar New York. Passagiers naar Singapore en Zuid-Korea worden op Schiphol al gecontroleerd op koorts, omdat die landen dat graag willen. Het NIOT gaat de rol onderzoeken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Volgens het instituut is er nauwelijks iets bekend over de geschiedenis van de VNG in die periode. Daarom is het onderzoek van groot maatschappelijk en wetenschappelijk belang. Het Reuma-fonds loopt zo'n 3 miljoen euro mis... doordat er niet gecollecteerd kan worden vanwege de uitbraak van het coronavirus... Het Reuma-fonds is het eerste goede doel dat de gevolgen van de coronacrisis in kaart heeft gebracht. De 40.000 collectanten konden deze maand niet langs de duren door het virus. In plaats daarvan is geprobeerd online geld op te halen. Dat leverde 35.000 euro op. Er wordt gekeken of de collecteweek in het najaar kan worden ingehaald. Het weer vanochtend op veel plaatsen zon. Alleen in het zuidoosten wat wolkenvelden. Later ontstaan overal stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Love I promise to always love you, cause I think the whole world of it, you can't change that, no, no, no.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 to save me. But I just think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 Get to the Showed me Glad you didn't listen When the world was trying to slow me No one could control me Left my lovers lonely